9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De wankelmoedigheid van beleggers. Financiële markten sluiten met verlies. En u hoort een reportage uit Syrië. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Alle kazernes in Londen worden extra beveiligd... vanwege de terroristische moord op een man in Londen gistermiddag. Het slachtoffer was vermoedelijk een militair. Hij werd vlak bij de kazerne in de wijk Woolwich doodgestoken. Militairen worden geadviseerd om in sommige wijken normale kleding te dragen. De twee daders liggen nog in het ziekenhuis. Mogelijk komen ze uit Nigeria. De politie brengt bijna geen informatie naar buiten... zegt correspondent Arjen van der Horst. Ja, wat er gebeurde vaak na zo'n aanslag is dat er veel verwarring is. Er zijn tegenstrijdige verhalen, er zijn veel geruchten. En daarom kan het even duren voordat we echt met meer informatie naar buiten komen. Juist omdat het zo verwarrend is. De beurskoersen in Japan zijn vandaag flink gedaald. De Nikkei-index sloot met een verlies van ruim 7 procent. Het grootste dagverlies in twee jaar tijd. Ook op andere Aziatische beurzen werden forse verliezen geboekt. Beleggers zijn geschokken van een onverwachte krimp... van de industriële productie in China. En ook zijn ze niet blij met de aankondiging... dat de Amerikaanse centrale bank stimuleringsmaatregelen... mogelijk gaat afbouwen. Ook op de Europese beurzen worden rode cijfers verwacht.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 Vanavond gaan Rutte en Merkel naar Nijmegen. Daar krijgt Merkel een eredoctoraat aan de Radboud Universiteit. Het aantal plof- en ramkraken op pinautomaten neemt fors toe. In de eerste drie maanden van dit jaar werd 35 keer geprobeerd... om zo'n pinautomaat open te breken. In dezelfde periode vorig jaar gebeurde dat 18 keer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zal het aantal nog verder toenemen. Die denken dat daar veel te halen is. We hebben gezien dat ze vroeger met name richten op onze kantoren we bankovervallen. Dat is helemaal terug tot nul. We hebben geen enkele bankoverval meer. Maar ze hebben hun aandacht inderdaad verlegd naar de geldautomaat. De politie heeft eind vorig jaar extra mensen vrijgemaakt... voor de bestrijding van plof- en ramkraken. Bij het Rijk verdwijnen de komende vijf jaar 12.000 tot 18.000 banen. Dat is ongeveer 10 procent van het totale aantal Rijksambtenaren. Dat blijkt uit een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer. De maatregel moet tot 2018 ruim 4 miljard euro aan bezuinigingen opleveren. Verder stoot het Rijk gebouwen af en worden er minder externe krachten ingehuurd. Met de bonden is onder meer afgesproken dat er voorlopig geen gedwongen ontslagen vallen. Twee derde van de coffeeshops in Nederland verkoopt nog steeds wiet aan buitenlanders. Vooral coffeeshops boven de grote rivieren houden zich niet aan de verplichting... om alleen wiet aan inwoners van Nederland te verkopen. Dat blijkt uit een enquête onder coffeeshophouders. Gemeenten zouden bang zijn voor overlast, zegt een van de onderzoekers. We hebben een aantal gemeenten geconstateerd dat koffieshopondernemers... zelfs een brief hebben gehad, geen buitenlanders binnenlaten En we gaan streng handhaven. En vervolgens krijgen ze een informeel verzoek om die maatregel te negeren... omdat die lokale handhavers bang zijn voor overlast en illegale straathandel. Van de koffieshops buiten Limburg, Brabant en Zeeland... geeft 92 aan dat hun gemeente niet handhaaft... tegen 8 in het zuiden. Dan is weer nog geregeld buien, vooral later op de dag ook af en toe zon. Vrij veel wind en het wordt maar 9 of 10 graden. Morgen verandert er weinig, in het weekende wordt het wat minder fris. De Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Nog 145 kilometer file. Er waren vanochtend weinig bijzonderheden. Wel waren de files allemaal ietsje langer dan gebruikelijk. Wat nu nog opvalt zijn de files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Alfred Bunschoten, 10 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen voor het knopende dorp 7 kilometer. Een aanrijding met drie auto's op de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Woerden en knopende Oudrein 7 kilometer. Zijn twee rijstroken dichter, blijven er nog twee open. Op de a 28 volle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort... 10 kilometer. Er was een aanreiding op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde nog drie kilometer. De weg is daar weer vrij. En zo dadelijk uh, gaan wij naar de beurs. We zijn zo geopend. Vier minuutjes over negen is het. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Ik ben Hans Dulver, tenoorsaxofonist. Met een swingende rechter hersenhelft. De kant voor creatief zijn. Ik ben Femke Nijboer, neuroengineer.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 Het is 7 over 9, de beurs is geopend. het lijkt alles behalve een vrolijke dag te worden. Het sentiment is negatief, zoals ze zeggen. Onrust bij beleggers namelijk. Financiële markten lijken te kantelen. De beurs van Tokio sloot een uur geleden met een ongekend verlies... van maar liefst 7,3 procent. Op Wall Street eindigde de beurs gisteravond ook al met verliezen. Maar nog niet zo groot. En in Europa is de handelsdag flink rood begonnen. Dat ziet, althans, economie-redacteur André Meijnenma... voor zich op de schermen. André, is, is het zo erg? Ja, lagere openingen van 1 tot 2 procent. Zelfs 2 procent in Parijs, in... Uh... Madrid, in Milaan daar allemaal uh, verliezen van uh, meer dan 2 in op de beurzen van uh, uh, Amsterdam een verlies van anderhalf procent in Londen ook zo'n anderhalf procent en ook in, uh, in, in de DAX in, uh, in Frankfurt is het een anderhalf procent lager op dit moment. Ja. Ja. ja, hoe veranderlijk kunnen beurzen zijn en beleggers, want uh, de afgelopen weken, maanden ging het, uh, ging het goed, ging het omhoog. Uh, we hebben zelfs het gehad, weet ik nog, uh, André over een recordstanden hè, op de beurzen. Ja, nou, de voorbije maanden liepen de beurskoersen overal uh, op op alle markten over de wereld, de een nog harder dan de andere... Een recordhoge standen werden bereikt, standen van voor de financiële crisis zelf... dus van voor 2007, 2008. Tokio bijvoorbeeld, die beurs daar, is de voorbije vijf maanden met 50% gestegen... En dat allemaal ondanks aanhouden, de aanhoudende recessie in Europa. of de groeivertraging die je ook ziet hier en daar in Azië. en de matige groei in de Verenigde Staten. En die stijgende koersen hebben vooral te maken gehad met de zoektocht naar rendement van beleggers. Grote beleggers, kleine beleggers, pensioenfondsen, verzekeraars, noem maar op. Waar kun je geld verdienen? Nou, niet met obligaties, staatsleningen. ook niet met spaargeld, wel met aandelen. En dan krijg je een soort zwaankleef aan-effect. Mensen stappen in die markt, de koersen gaan omhoog. Beleggers uh, haken aan om de rit omhoog niet te missen. En dan zie je dus waar dat, dat, dat, dat, dat zuigt, die, die koersen uh, gewoon uh, de lucht in. Uh -huh. Naar hoogtes waarvan je op een gegeven moment begint af te vragen: is het niet een beetje te hoog? Oké, okay. ja. maar zou dit dan gewoonweg herstel zijn? Want waarom komt opeens die klap op de beurs zo, zo nee, hard? Ja, ja, daarachter zit ook nog het verhalen van de enorme stimuleringspakketten van honderden miljarden door de Amerikaanse overheid, de Fed. en ook door de ECB in Europa en in Japan en in China. waarmee de economie wordt gestimuleerd en gaande gehouden. En eigenlijk is er geen directe, concrete, harde aanleiding voor de beurskoers om dan plotseling zo'n stap, zeker in Tokio, van 7% omlaag te doen. Maar gisteren had VET uh, uh, voorzitter dus de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Ben Bernanke... in een uh, lezing of een zitting voor de Amerikaanse Senaat gezegd van... Uh, uh, we voorlopig houden we nog vast aan die stimuleringsmaatregelen. Dat pakket van, van, van honderden miljarden waarmee we de economie overeind houden. Maar er zit een moment aan te komen dat het gaat minderen. Vooral als de arbeidsmarkt verbetert. Nou, die verbetert de laatste maanden al... En halverwege de dag waren de beleggers in Amerika nog zoiets van... nou ja, oké, okay, we stoppen nog niet direct, maar het zit er misschien wel aan te komen. Einde van de dag was het zo dat de beleggers dachten... de zeebel die staat op springen, het zal toch een keer ophouden... met de kunstmatig... Uh om overeind te houden van de economie. En dus zag je de koersen heel hard teruglopen... en in het rood eindigen voor zowel voor de Dow Jones als voor de Nasdaq. En Japan volgde uh, vannacht stuiterend... maar dan een extremis met meer dan 7% verlies. De handel werd zelfs even stilgelegd... omdat de koersen te hard en oncontroleerbaar daalden. Nee. En bovendien werd Tokio ook nog een keer hardhandig geholpen... door een tegenvallend cijfer uit China... want daar blijkt de industriële productie... dus de, de, de, de totale omwang van de productie in China van de industrie... Uh, te zijn teruggelopen, de laagste in, uh, in meer dan zeven maanden... En China, toch de tweede economie van de wereld na de Verenigde Staten... is natuurlijk, als dat in mineur uh, raakt en minder gaat groeien... slecht nieuws voor de derde economie van de wereld, Japan... die dan zeg maar, ook heel veel met elkaar te maken hebben. En ook weer slecht nieuws voor Europa uh, en de Verenigde, de Verenigde Staten... als die grote economie uh, minder dingen nodig heeft, minder spullen kan afzetten... En dus zie je dat er waren dat pessimisme doorrollen van die markten uh, over de hele wereld nu. Ja, ja dus ook naar Europa. Dus ja. vanuit de reële, reële economie weer terug naar de beurs... en Precies. daarna weer door naar, naar Europa, ja. vanuit Amerika en Japan. André Meijnenma, dank je voor nu. We blijven u uiteraard de hele dag op de hoogte houden over de standen op de beurs... mochten daar ontwikkelingen verder zijn. Extra beveiliging bij kazernes in Londen na de aanslag van gisteren. U heeft het kunnen horen in het journaal. Uh, later vanochtend weer zitting van het COBRA-team. Dat is een crisisgroep van ministers... die over nationale veiligheid gaan in Groot-Brittannië. Premier Cameron is daar ook bij. Jopboot. Londen ontwaakt uit een nachtmerrie. De zeer gewelddadige aanslag op een militair houdt de gemoederen danig bezig. In de wijk Woolwich gebeurde alles op klaarlichte dag... Deze buurtbewoner zag alles gebeuren. Hij kwam net de hoek om en zag een auto op de stoep staan. Hij dacht er is een ongeluk gebeurd. Er worden mensen gereanimeerd. Wat er gebeurde is as I drove around the corner I ik the car on the pavement. And I thought there was been an accident. On the like where because as I drove around the corner there was two people leaning over and I thought they were trying to resuscitate him. Vervolgens vertelt de getuige komt er een man aanlopen die zegt dat het slachtoffer gestoken werd. Ze hadden hem eerst aangereden en zo tegen de grond gekregen. me De getuige zag een groep schoolkinderen aankomen en waarschuwde daarop vervolgens de leraar: Ga naar binnen, er loopt iemand met een wapen rond. Dat was gevaarlijk. Daardoor raakten we nog meer in paniek. As I was standing at my back gate, a load of school kids come up, and I shouted that to the teachers who was with them, get them kids in the school now, because there's a bloke up there with an handgun. You know, so I mean, I was more concerned about the kids, because I don't know what he was going to do with the handgun. As soon as he pulled that out, I panicked. De nationaliteit van de twee daders is officieel nog niet bekend. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. Eén van hen is er slecht aan toe. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En meer over de aanslag in Londen. Getuigen daar ook, vindt u op onze website nos.nl. Daar ook die indrukwekkende foto en de video van een van de verdachten... die vertelt waarom die die aanslag pleegde. Vlak bij de grens van Libanon en Syrië, in de provincie Joms, wordt hevig gevochten om het stadje El Khazar. Het regime van president Assad krijgt steun... van de Sjiitische beweging Hezbollah uit Libanon. De rebellen in Syrië zijn veelal Soenitische moslims. En daarom is de slag om El Kassar uitgegroeid... tot een sectarische oorlog waar iedereen bang voor was. Alle Soenitische rebellen in Syrië zijn opgeroepen... om naar El Kassar te trekken om tegen Hezbollah te vechten...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 de groep landen die zichzelf vrienden van Syrië noemt... roept de militante Hezbollah-beweging op om onmiddellijk te vertrekken uit Syrië. De aanwezigheid van de Sjaïdische Hezbollah in Syrië bedreigt het regionale evenwicht... zeggen de vrienden van Syrië. We hoorden een bijdrage van Lex Runderkamp. Jolan van der Velden weet waar het nog vast staat op dit moment, Jolanda. Op 26 plaatsen, maar het goede nieuws is dat het aantal dagelijkse files aan het afnemen is nog 95 kilometer. Ook goed nieuws over de A12, er waren twee reishokken dicht. Dat gaat nu de goede kant op, uh, wel nog een 8 kilometer file om door te komen. Tussen Nieuwebrug en de Meer in de richting Utrecht. En tussen de Meer en Knoopend Ouderijn is nu alleen nog de rechte reishok dicht. Het was de zonnegoed. We zien het inmiddels ook op NOS.nl. Moet u even naar onder scrollen. Op het weblog van Marno Remmers vanochtend. Um, ja, ik ja. zie wat uh, jouw uh, psycholoog aan het doen is. Dat is duidelijk herkenbaar nee. als een zonnegroet. Wat, wat doe jij daar? Yoga-docent, yoga-docent Michelle Braams, zie Oh, je? pardon, ja. En mij, ja. Ja, is een zonnegroet. Oh, oké. Okay. En, en wat is de volgende oefening? Um, nou, we zullen even iets simpelers doen misschien. Ja. Ja, ja. is dat beter, hè? Ja. ja en dat is iets um, en met de adem. Met yoga ben je ook heel veel bezig met de adem. En als je goed ademt, dan voel je je ook veel beter. Um, en die is wat makkelijker. Weet je, Dat is wat toegankelijker. Misschien ook voor jou. Hmm. Dat lijkt me goed, ja. <laughs> voor iedereen, hoor. Uh, je begint dan met je handen voor je onderbuik. Alle twee je handen los van elkaar. Je ademt helemaal uit. En gewoon door je neus. Ja. En dan laat je de adem beginnen in je buik. Je handen gaan voorlangs, voor het lichaam langs omhoog. Je blijft inarmen, Je ademt ook je borst ruim. Je strekt je uit naar je vingertop. Je armen zijn helemaal gestrekt. En je kijkt omhoog. En uitademend gaan je armen zijwaarts weer omlaag. En dan breng je je handen weer terug voor je onderwijken En zo doe je dat drie keer. Dit doet Michel Braams op het strand normaal met groepen. Met het gezicht naar de Noordzee. Maar vandaag gaat het niet door. Want het is kouder dan 12 graden. Dus moet het dan binnen. Even de serieuze ondertoon. Uh, het is een slecht seizoen. Tot ook economisch, ook voor de yoga docenten. Ja, tot nu toe uh, op het strand inderdaad uh, helaas wat minder. Maar dat komt nog helemaal goed. Ja. Dat, uh, jawel, het begint al Iedereen later. merkt het wel, hè? Die hier, we hadden vanmorgen de surfschool, uh, de strandtent. Iedereen merkt het natuurlijk wel enorm. Ja, natuurlijk. weet je, Het is, het is bijna eind mei. Um, vorig jaar had ik echt al veel meer lessen kunnen geven op het strand. Ja. En helaas um, laat dat nog even een beetje op zich wachten. Ook heel vroeg in de ochtend en ook speciale edities doet u, hè? Uh, ja, ik heb speciale Workshops. Uh, volgende week, zaterdag 1 juni, is er bijvoorbeeld een workshop Zonnegroet. Misschien wel leuk voor jou. En uh, dan beginnen we s morgens al om half negen. Anderhalf uur lang. Ja, bij gek. <laughs> dat is heel goed voor je. Daarna voel je je heel blij. En we sluiten af met een heerlijk ontbijt. Maar dat moet je eerst verdienen. ontbijt met... Een ontbijt, nou, hebben, daar mag je kiezen. Uh, hele gezond. U net met een prosecco erbij. Uh, dat is een andere workshop, dat oh. is de midzomeravond. workshop. Oh, dan kom ik daar wel naartoe. <laughs> ja. Dat is ook goed, ja. ja. Goed, nou, uh, op het strand gaat het vandaag niet door. Maar als het weer mooier wordt, gaat Michel Braams in Noordwijk yoga on the beach doen. We kijken naar de schuimende koppen. En in de verte komt net een man aanlopen met een rood windjack aan... En hij wees naar de zon die een beetje door de grijze wolken heen kwam. Daar wachten we al even op. Hè? Het wordt tijd omgeven dat er hier wat zon komt. En, uh, maar we kunnen de zee toch nog horen. Dat is ook fantastisch. Even langs het strand lopen. Altijd weer wat anders. Er zit nooit hetzelfde. Dus uh, Dat is boeiend van Noordwijk. Je bent een optimistisch mens. Ja, zeker. Je hebt op... geen last van de grijze luchten. Uh, Na die bui komt uh, zonneschijn. God, wat echt waar? Ja, zeker. Zeker weten, ja. Goed van uitgaan. Het komt wel. Het wordt nog een heel boeiend jaar. Op het eind van het jaar scheelt het maar één graad. Dus dat kan toch niet anders. Het moet nog komen. Alleen het komt het een beetje bij elkaar misschien. Nou ja, dan krijg je een beetje Turkse zon. Waar haalt u de kracht vandaan? Om dat zo te verwoorden. Eh, dat, is, dat is gewoon positief wezen. In het, midden in het leven staan op een gegeven moment. Dus, eh, ja. Want daar staat u. Erg dus Nee, we hebben het hier fantastisch goed. Dat weten we vaak zelf niet, wilt u maar zeggen. Eh, zo is die feit ook, ja. Met, eh, de bal wil gaan. Nu waait het een beetje, maar ik moet eens kijken. Die lucht is toch geweldig. Die variatie er is. Ik heb hier het zegen mogen schilderen omgeven. Nou, ik, en dat is toch fantastisch met, met die luchten erbij. En vooral in de winter, en dan krijg je nog die, die oranje kleur erbij. Nou, het is uh, magnifiek. Ik kik ervan op, meneer. Hou zo. Maak er een mooie van. Dank u wel. Het gaat steeds beter met Mino Remmers. En er staat echt een prachtige foto van uh, Mino, uh, die yoga doet op het strand met zijn yoga-juf uh, Michelle Braams. Op nos.nl. Even naar onder uh, scrollen. En dan ziet u inderdaad ook een mooie lucht bij Noordwijk. De politie heeft in Rotterdam een flinke wapenvondst gedaan. Ik schakel daarom eventjes met uh, Roland Eckers van de politie Rotterdam. Een bericht dat zojuist binnenkomt, meneer Eckers. Wat heeft u aangetroffen? Vertel eens. Uh, ja, nou, goedemorgen. Allereerst uh, gisteravond hadden we in uh, het centrum van Rotterdam een verkeerscontrole. Daarbij uh, werd bij een uh, 30-jarige Rotterdammer een vuurwapen met munitie aangetroffen. Nou, die man is aangehouden. Toen hebben we ook zijn uh, woningen uh, doorzocht. Tenminste, dat wilden we doen bij een woning in de Albert-Kuipstraat in Rotterdam. Uh, waren we bezig met die voorbereidingen. Agenten en burger deden dat. Zij zagen hoe een auto... Uh,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 naar een politielocatie overgetakeld. En hier gaan we dadelijk nog verder doorzoeken... en ook kijken wat precies de inhoud is van die tas en koffer. Maar het lijkt in ieder geval een hele mooie vangst te zijn. Ja, een mooie vangst en een grote manier volgens mij, met, uh, met veel wapens. Ja. Kent u deze man? Uh, nou, de, de drie personen hebben we op dit moment uh, aangehouden. Ik kan u nog niet zeggen hoe ze bij ons bekend zijn... maar ze hebben wel in ieder geval onze volle aandacht. Die dertigjarige Rotterdammer, die had ook nog een... Prijzen, horloge, om de pols. Een mooi Zwitsers uurwerk. Die hebben we in ieder geval ook maar in beslag genomen. <lacht> Omdat wij eh, verwachten dat dat eens eh, van uh, ja, uh, rare financiering uh, gekocht kan zijn. Ja, ja. Uh, u gaat er eigenlijk vanuit dat deze uh, mannen uh, zich diep in het criminele milieu begeven. Als ik ja, u zo hoor. Nou, die actie die we gisteren hadden in het centrum. die. Uh, ja, die was ook gericht op zogenaamd onverklaarbaar vermogen. Personen die in een uh, bovengemiddeld dure auto zitten. Nou, die hebben dan onze warme aandacht die bekijken. En je ziet dat dat toch regelmatig tot dit soort mooie resultaten leidt. Ja. Uh, heeft de man al iets verklaard? Wat was die van plan met uh, al die wapens? Nou, ik uh, heb de vrijheid genomen hier omdat ik het zo'n mooie zaak vond om het alvast naar buiten te brengen. Ja. Maar de verhoren die gaan deze ochtend komen en ook de het doorzoeken van de auto. Dus ik weet ook niet precies hoeveel wapens er nu zijn aangetroffen. Maar wat we in ieder geval hebben gevonden... dat vond ik mooi genoeg om al vast naar buiten te brengen. Nou, bedankt daarvoor, Roland Eckers En dan horen we later van u graag uh, wat die meneer Van plan was... en wat zijn identiteit is. Meneer Eckers, dank u wel. Prima, groetjes. Hey, hey. by rave Fly. For I'm sick baby. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back <laughs> to her claim. <complain. laughs> 14 or 40, you lie about your age. A fun, funny party was followed by a rave. vandaag natuurlijk samen dansen, Holiday Holiday van Will and the People. Het is bijna half tien. Ik neem u nog even mee naar een belangrijk debat in Den Haag dat vandaag plaatsvindt. Fraude in de zorg. Zat het laatste tijd volop in belangstelling. Is veel over bekend geworden door onderzoek van journalisten onder andere. Um, over minder dan een uur begint er in de Tweede Kamer een de debat over dat onderwerp. Verslaggever Marcel Bril is in Den Haag. Uh, Marcel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je gaat het natuurlijk volgen. Ja. Hoe verklaar je um, dat er nu zoveel te doen is over zorgvrouw? Een belangrijke reden is dat de overheid veel te veel uh, geld uitgeeft... aan de zorg. Als er niks gebeurt, dan wordt het alleen maar meer. Wordt er de hele tijd gezegd dat betekent dat we zelf meer moeten... gaan betalen voor onze zorg. Ja, en dan is het natuurlijk extra wrang... als artsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners... Uh, wel ons premiegeld gebruiken om er zelf beter uh, van te worden. Nou, overigens is uh, fraude natuurlijk niet nieuw. Ook voordat in uh, 2006 een nieuw systeem werd ingevoerd... werd er ook al fraude geconstateerd. Dus het ministerie van Volksgezondheid herhaalt de hele uh, tijd... dat uh, fraude van alle tijden is. Maar omdat er nu dus flink gesneden moet gaan worden in die uitgaven, wordt de roep luider om ook fraude harder te gaan bestrijden. Dat is allemaal mooi natuurlijk. Alleen is het probleem dat het allemaal nog niet zo simpel is. Nee, want... Um niemand weet precies waar het geld aan uitgegeven wordt. He. Dat uh, sy systeem is heel ingewikkeld. Ja. De declaratie, manier van declareren is, is niet simpel. Um, is het dan wel mogelijk om die fraude aan te pakken... als dat systeem zo, zo ingewikkeld is? Ja, uh, dat is een goede vraag. Je hoort heel vaak zeggen... niemand begrijpt eigenlijk inderdaad precies... waar dat geld aan uitgegeven wordt. Voor GroenLinks en de SP aanleiding om te pleiten... voor een parlementaire enquête over die zorgkosten. En voor het ministerie reden om te onderzoeken... hoe groot het probleem precies is. En om te kijken wat er nog meer dan nu gedaan moet worden... Worden om dat aan te pakken. Ja, en dat geeft dus al aan dat er veel onduidelijkheid is. Want niet iedere euro bijvoorbeeld die te veel uitgegeven is aan een behandeling. Voor pak een beetje een ooglidcorrectie of zoiets. Dat is ook automatisch een gefraudeerde euro. Want het huidige systeem biedt soms gewoon ook de mogelijkheid om als arts te veel betaald te krijgen. Voor iets dat eigenlijk goedkoper zou moeten zijn. Nou, dat klinkt allemaal ingewikkeld en moeilijk te achterhalen. En waar ligt dan de grens van fraude? En uh, wat is strafbaar? Hoe pas je het systeem aan? En als er iets strafbaars is gebeurd. Gebeurt, hoe vervolg en bestraf je dan die fraudeurs? Ja, dat zijn allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden. Natuurlijk is het een en ander al wel in gang gezet... maar er is nog een lange weg te gaan wat dat betreft. Ja. En nou hebben we natuurlijk uh, verschillende debatten gehad... waarin staatssecretarissen het uh, lastig hebben gehad. Ja. Uh, ik moet denken aan uh, Teven, aan Wekers. Is er op dit moment, op dit vlak, een, een minister of een staatssecretaris... die het uh, vandaag lastig gaat krijgen? Nou ja, je hebt het uh, conceptrapport waar RTL uh, vorige week uit citeerde... Um, dat gaat over vier specifieke behandelingen... over besparing en fraudebestrijding. Uh, uh, dat conceptrapport dat is niet naar de Tweede Kamer gestuurd... voordat er uit bericht werd. En daar zijn wel uh, een paar partijen erg boos over. De SP bijvoorbeeld. Die sluit niet uit dat ze een motie van wantrouwen in gaan dienen. Want zij vinden ja dat had gewoon naar de Kamer gemoeten. Want wij hebben recht op die informatie. Nou, de minister die zegt dat het conceptrapport is nooit een afgerond rapport geweest. Dus hoefde ik dat niet uh, aan uw uh, Kamerleden mm. te sturen. De SP. Zei ik al, die uh, gaat hard in, zoals we dat uh, hier noemen. Vooralsnog uh, is het niet zo dat andere Kamerleden, andere partijen... ook overwegen om zo'n motie te steunen. Maar de minister heeft op dit punt wel veel uit te leggen. Nou, Dat gaan we dan van je horen later vandaag. Marcel Brill in Den Haag, dank je wel. Het is uh, half tien. We zijn zo aan het eind gekomen van het uh, NOS Radio 1-journaal. Ik wens u nog een hele fijne dag. Doet u maar vaak de zon goed, dan komt het goed. Schijnt, Sven Kokkoman. Goedemorgen. En luisterend naar jou natuurlijk. Wat Heel heb graag. je zo dadelijk? Banken scherpen het kredietbedrijf voor het uh, midden- en kleinbedrijf verder aan. Dus die uh, kleine bedrijven krijgen minder geld. En het was nog nou, juist de bedoeling dat die bedrijven meer geld zouden kunnen lenen. Mm -hmm. Want dat was goed voor de economie. En verslaafd, werkloos, ziek en dakloos. Veel mensen die ooit in een justitiële inrichting hebben gezeten, een jeugdinrichting. Die lukt het ook na bijna twintig jaar niet om hun leven weer op de rails te krijgen. Dat en meer. Zometeen bij de Cairo. Dit is Radio 1. We gaan luisteren en dat doen we ook naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. Jan. U hoort het net in het Radio 1-journaal. De Rotterdamse politie heeft een groot aantal vuurwapens gevonden. Daaronder waren een kalasjnikov, een shotgun en handvuurwapens. In de wijk Overschie hield de politie bij een controle een auto aan. En daarin zat een man met een doorgeladen vuurwapen... en een sporttas en een koffer met wapens. Er zijn in totaal drie mensen aangehouden. In Pakistan zijn twaalf mensen omgekomen bij een aanslag met een autobom. De meeste slachtoffers zijn agenten, meer dan 20 mensen raakten gewond. De bom ging af in een buitenwijk van de stad Quetta. Daar zijn veel islamitische militanten actief. De effectenbeurs in Amsterdam is anderhalf procent lager geopend. Ook andere Europese beurzen begonnen met stevige verliezen. En de Japanse Nikkei-index sloot vanochtend met een verlies van 7 de Beleggers zijn geschrokken van de onverwachte krimp van de industriële productie in China. En ze zijn ook niet blij met de aankondiging dat de Amerikaanse centrale bank stimuleringsmaatregelen mogelijk gaat afbouwen.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 Hoe is het inmiddels op de weg? Ik neem aan dat de files uh, toch wel snel afnemen in Jolanda van der Velden. Ja, dat Velde. gaat heel snel de goede kant op. Nog 60 kilometer. De meeste vertraging zit nog zo'n beetje rondom Utrecht. Uh, goed nieuws over de A12. Daar zijn nu alle rijstroken open. Dat was een aanrijding. Uh, dus Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmer dan nog wel 8 kilometer. En verder nog een lange file op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer.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 Sven Kokkelman. Banken scherpen het kredietbeleid voor het midden- en kleinbedrijf verder aan. Mensen die in een justitiële jeugdinrichting zaten... krijgen hun leven vaak niet meer op de rit. Toont premier Cameron eindelijk leiderschap na de aanslag in Londen... en het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Hier is de KRO. Dit is Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Beeldhoven. Waar zo dadelijk als eerste in Nederland een ziekenhuis wordt geopend... Alleen maar voor borstkankerpatiënten. Twitter kunt u uh, gebruiken om mij te volgen. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland. Het midden- en kleinbedrijf, dames en heren, vangt steeds vaker bot als het aan uh, aanklopt bij banken voor een lening. Uit onderzoek van de Nederlandse bank blijkt dat de kredietvoorwaarden in de afgelopen maanden weer verder zijn aangescherpt. Ruud van Duschoten, goedemorgen. goedemorgen. U bent directeur grootbedrijven en instellingen van ING. Waarom bent u zo streng? Nou, wat je, ziet de criteria voor kredietverlening zijn uh, in de kern niet veranderd de afgelopen jaren. Maar het is moeilijker voor het bedrijf om aan die criteria te voldoen. Dus je ziet dat de buffers onder druk staan de afgelopen jaren door de mindere gang van zaken. En daardoor is het lastiger, hè? moeten we als banken, kredietverleners een kerntaak, maar we moeten ook onze risico's goed managen. En wat je ziet is dat we dus dan vaker of meer zekerheden moeten vragen of dat wij ook wel eens meer eigen inbreng moeten vragen. Maar ik lees in het Financieel Dagblad toch echt dat een deel van de banken van plan is om ook in het tweede kwartaal de acceptatiecriteria voor kredieten te verzwaren. Nou ja, wat je ziet is sowieso overigens ook dat de kredietvraag veel minder is. Dus je ziet dat zelf ondernemers ook investeringen uitstellen of een overname of een bedrijfsoverdracht nog even niet doen. En dus dat sowieso. Dat betekent wel dat wij wel ruimte hebben voor kredietverlening. Hè? Wij willen en wij kunnen ook krediet verlenen. Ja. Maar dat is echt een kerntaak, hè? dus dat willen we ook echt. Maar die andere kerntaak is wel het spaargeld dat aan ons is toevertrouwd goed beheren. Dus wij moeten ook echt... ...op die risico's goed letten. Ja, maar nou zegt uh, MKB-voorman uh, Nederland, uh, uh, Hans Biesheuvel ...dat het voor ondernemers, kleine ondernemers... ...bijna onmogelijk is om nog een lening te krijgen. Nou, ik zie uh, gelukkig heel veel ondernemers, ook zelf dagelijks... Uh, ...die ons wel benaderen met goede plannen. En uh, daar zijn we voortdurend mee in gesprek. Maar als het zo is dat ondernemers die weg naar de bank niet meer zouden durven nemen... ...ik zou echt willen oproepen, doe dat wel... Kom met je plan als je ondernemer bent. En je ja, bent maar als die daar... ondernemer telkens bot vangt, dan denkt die ondernemer op een gegeven moment... weet je wat, ik ga gewoon eens even bij andere bedrijven kijken of ik daar mijn geld niet kan lenen. En ja. daar bent u toch voor als bank? Nou, ik zie heel veel uh, ondernemers die nog steeds met goede plannen komen... en waar we ook nog steeds kredieten aan verlenen. Maar het gaat vaak tussen leningen tussen de 50.000 en 250.000 euro. Dat nou, zijn nou niet de bedragen waar een bank direct van gaat omvallen, toch? Nou, je ziet natuurlijk wel bij de banken dat de risicokosten hoog zijn. Het is wel het segment waarin ook veel faillissementen zijn en waarin de banken heel duidelijk hele hoge risicokosten hebben en ook voorzieningen moeten treffen. Je ziet dat bij alle banken wel gebeuren. Maar kunt u zich voorstellen dat mensen denken dat wij in deze ellende, deze crisis terecht zijn gekomen in eerste instantie in 2008, doordat banken veel te veel risico's namen en uh, te veel op bonus en groei uit waren, dat die banken, inclusief de Uwe vervolgens met belastinggeld overeind zijn gehouden, dus ook belastinggeld uit het bedrijfsleven, en dat in tijden van economische tegenslag het bedrijfsleven moet gaan investeren om weer te kunnen groeien, dat de banken vervolgens niet thuisgeven? Nou, ik denk dat het een heel groot belang is uh, voor, uh, voor iedereen dat ook de banken naar de toekomst toe heel gezond zijn en dat zij solid in elkaar zitten. En dat is absoluut heel belangrijk. Maar u hebt ook een maatschappelijke functie, toch? Uh, absoluut hè? Dus je ziet ook dat kredietverlenen bij ons zeer belangrijk is. Wij willen dat ook graag. En daarom zie je ook dat wij wel met Hans Biesheuvel, met MKB Nederland, met brancheverenigingen even verenigingen erg in gesprek zijn. Dus wij... Jawel, maar u zegt we willen het wel, maar uit die enquête van de Nederlandse bank blijkt dat er in de praktijk weinig van terecht komt. Nee, maar we doen het ook. Hè. Dus je ziet, uh, kredietaanvragen zijn veel minder, zoals ik al zei, dan uh, twee jaar geleden. Maar van de aanvragen die bij ons komen, gaat twee van de drie, die doen wij wel. Met andere woorden, het valt wel mee, zegt u eigenlijk. Nee, dat zeg ik niet. Het is nog steeds uh, goed opletten. Het is heel scherp varen. En daarom staan wij ook heel erg open voor die dialoog met brancheverenigingen, met iedereen. Ik heb tegen Hans Biesheuvel gezegd... je kunt mij zeven dagen per week en 24 uur per dag benaderen... als het niet goed gaat. En daar maakt hij ook echt gebruik van. En dan hij sms mij of hij mailt mij en dan zegt hij... Ruud, ik heb hier een voorbeeld. Wil je daar nog eens een keer naar kijken? En dan doen we dat ook. Ja, Ik vind het fijn dat u het samen zo gezellig hebt. Maar hoe lossen we het probleem in, in den breedte op? Nou, Ik denk naar de toekomst kijkend dat het heel belangrijk is... dat we ons niet alleen richten op bankkredieten. Tot, tot aan 2007, 2008 wel zeker in Nederland heel erg gericht op bankkrediet. En dat kon ook, want de economie groeide en we consumeerden veel en we groeiden. Maar naar de toekomst toe is het belangrijk, en daar zijn we nu ook heel erg actief in... om te kijken naar andere bronnen van financiering. En ondernemers zullen ook andere bronnen van financiering moeten aanboren... om in de toekomstige behoeften te voorzien. Maar daar zijn banken toch voor? Banken zijn voor een deel van die financiering, voor recht-toerecht aan bankkrediet... voor werkkapitaal of voor bedrijfsmiddelen... Maar er is ook behoefte aan meer risicodragend kapitaal. Ja. En dat maakt dan ook weer meer bankfinanciering mogelijk. Dus wij kijken naar andere alternatieven. Daar denken we mee. Crowdfunding, kredietunies en MKB-fondsen. In andere landen is dat al veel meer ontwikkeld. Kun je het geld dat bij pensioenfondsen zit ter beschikking krijgen. Allemaal belangrijke zaken. Ja, maar dat klinkt toch alsof de bank geen enkel risico meer wil lopen. En dat als iemand een risicodragend krediet nodig heeft, dat hij het maar ergens anders moet gaan halen. Nou, en de financieringsbehoefte bestaat uit verschillende componenten. Dat is risicodraagd vermogen en dat is werkkapitaal en investeringsfinanciering. En daar zijn wij nadrukkelijk voor. En je hebt beide nodig. En ondertussen, natuurlijk lopen wij op dat stuk banklening wel degelijk risico. En dat zie je ook, want in onze cijfers op dit moment zie je dat daar de risicokosten hoog zijn... en ook dat daar de afboekingen en de voorzieningen zijn. Dus ja. dat is wel degelijk risico. Maar het wordt op een gegeven moment natuurlijk een visieuze cirkel. Namelijk als bedrijven geen krediet meer kunnen opnemen, kunnen ze niet investeren. Gaat een bedrijf failliet? Want een bedrijf moet misschien groeien of vernieuwen of innoveren om overeind te blijven. Als ze daar geen geld voor hebben, gaat het naar de knoppen. En krijgt u ook het eerder afgesloten krediet niet meer terug. Dus maar ja, ik, ik krijg er toch aan om te zeggen, dat wil ik nadrukkelijk nog een keer zeggen, dat wij wel open zijn. En dat we wel degelijk voor ondernemers, met een realistisch plan en met een goed verhaal, dat wij wel degelijk financieren. Juist. Iedereen kan u dus bellen voor een uh, krediet? Absoluut. Uw telefoonnummer is? <laughs> nou, ik ben te vinden op uh, internet ruut.van.dusgoot.nl Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Worst en ham worden minder zout. Nieuws van gisteren. Vleessector en supermarkten hebben dat afgesproken omdat vleeswaren daarmee gezonder worden. Is alles wat zout smaakt even schadelijk? Dat is de vervolgvraag aan emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Nee, neem bijvoorbeeld trop. Dat smaakt heel zout, maar er zit heel weinig zout in. Er zit wel een ander stofje in wat slecht is voor je bloeddruk. Maar de zoete en zoute trop bevat even weinig zout. En uh, aan de andere kant heb je de voornaamste bron van zouten eten. Dat is brood. Uh, dat smaakt niet zo zout. Maar daar komt wel het meeste zout in ons eten uit. Het doen die bakkers wel het beste om het te verminderen, hoor. Dus dat gaat de goede kant op. Zijn Martijn Kartan heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. We gaan naar Beeldhoven. Naar Marielle Beers. En het ruikt hier ook helemaal nog nieuw in het uh, Alexander Monro ziekenhuis... Het eerste gespecialiseerde borstkankerziekenhuis van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Jan van Bodegom, ja. chirurg. U bent de initiatiefnemer. moet rekenen, de patiënt kan altijd binnen een uur terecht. Dus als je bij de huisdokter geweest bent die zegt... er moet een foto of je moet naar het ziekenhuis... want misschien is er wat aan de hand in die borst... dan bel je naar een ziekenhuis, in dit geval ons ziekenhuis... en dat betekent dat je binnen een uur, of in ieder geval... de reistijd die je daarvoor nodig hebt, bij ons terecht kan dan word je ontvangen in de hal, je gaat hier naar de spreekkamer... en dan gaat de chirurg het gesprek aan. Luistert goed en gaat aansluitend een lichamelijk onderzoek doen. Als dat geweest is, dan wordt er besloten, en dat is bijna altijd zo... of er een foto gemaakt moet worden. De foto van de borst... Loopt u mee? Ja, we gaan dus nu uit de spreekkamer. Ja, we gaan hier naar de overkant. Niet zoals in een ander ziekenhuis zwervend door gangen op zoek naar de fotoafdeling. Uh, nee, dat zit hier dicht bij de spreekkamers. De patiënt gaat hier naar binnen. Deur röntgenstraling. Mag ik hier wel gewoon naar binnen? U Mag hier nu naar binnen? Twee dames hier in wit pak. Ja, de röntgenlaborantes. Zij maken de foto's die dan straks door de radioloog beoordeeld worden. En wat we hier zien is een apparaat. Het is weer nieuwer... In het verleden werden er twee of drie foto's genomen. En deze maakt eigenlijk een scan van 16 foto's. Maar hoe moet je dat zien? Daar staat een stoel, daar moet je dan op gaan zitten... en dan komt dat apparaat ja, met een, je borsten eroverheen er hangen? Onderzoek. Ja, de, de dames leggen de borst hier op de, de plaat. Dus dit plaat, dit, dit, deze geclamped. plaat is, is een soort een, foto... Uh, ja, dat is een fotodetectieplaat. Maar dan zit ik er trouwens met mijn handen aan. Dat Mag dat? Dat maakt niet, dat maakt niet uit. Uh, hij staat nu niet aan... Uh, de, de, dit is het onderzoek waar vrouwen een hekel aan hebben. We hebben daar nog niets anders voor gevonden. Maar doordat we gespecialiseerde verpleegkundigen hebben en weer een nieuwere apparatuur... is het in ieder geval weer een beetje minder onvriendelijk. Mochten we wat zien wat we niet vertrouwen op die foto... dan kan die patiënt direct door naar de echo. Dat is een ander onderzoek. Dat bevindt zich hiernaast. Ik doe even de deur dicht. Je moet rekenen dat 80% van de vrouwen die deze foto en of echo hebben gemaakt, hebben geen kanker. Die gaan nu terug naar de kleedkamer. Die gaan terug naar die spreekkamer. En wij hebben het zo geregeld dat op het moment dat de patiënt gaat zitten... de uh, chirurg en de radioloog overleggen samen. Dat is ook niet overal zo. En je hebt gelijk direct nu de uitslagen van de foto's en het echoonderzoek. Dus hoeveel tijd zit er zeg maar, tussen het moment dat ik binnenkom... en dat ik weet er is wel of er is niet iets aan de hand? Nou, als er geen weefselonderzoek moet gebeuren... dan is dat ongeveer... Uh, wij denken dat we dan uitkomen op een uur. Dus dat betekent dat als u hier binnenkomt... een uur later naar buiten gaat... 80% weet dat ze geen kanker hebben. Als dat wel zo is... Er moet een weefselonderzoek gebeuren en dan hoort u in de loop van de dag, voor de avond, of u wel of geen kanker hebt. Ook dan hebben we veel eerder dan andere mensen de uitslagen. Dit is dus een speciaal borstkankerziekenhuis. Ja. Ja. Wat was de reden om dit ziekenhuis te starten? Het onnodig wachten, het onnodig onzeker zijn, omdat zaken niet goed op elkaar afgestemd zijn. Een ander ziekenhuis heeft ook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 Maar het is goedkoper dan de zorg in andere ziekenhuizen. We hebben contracten, afspraken met zorgverzekeraars... en de prijs die ze bij ons betalen... is lager dan de prijs die ze in de gewone ziekenhuizen betalen. En Stel nou, er zijn 13.000 vrouwen met borstkanker. Die komen allemaal hier naartoe. Dan kan niet iedereen hier terecht. Wij kunnen uh, uh, naar volgend jaar groeien... naar 2.000 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar. Met dus daarbij nog 10.000 mensen die het niet hebben. Dus wij kunnen iedere maand hier... ...duizend nieuwe mensen gaan zien. Nou, zo dadelijk over een uurtje gaat het officieel over. Ja, ja, ja, ja. U treft hem op een van de spannendste momenten in zes jaar. Heel veel succes. Dank u wel. Bijdrage was dat van Marielle Beers. Straks, Engeland in shock na aanslag... ...kan de Britse premier Cameron nu wel leiderschap tonen. <middels> maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... De Nederlandse landwinners hebben de golven een gebied ontnomen... dat tien eeuwen lang hun onrechtmatig eigendom was, de Lauwerszee. Deze dag in 1969 werd de Lauwerszee officieel het Lauwersmeer. De dam die op die dag werd voltooid... maakte Friesland en Groningen veiliger tegen overstromingen... maar de bewoners van het vissersdorpje Zoutkamp verloren hun broodwinning. Sjoerd Moes herinnert zich die dag nog goed. Zoutkam is nu nog een kleine vissershaven. Maar de plaats zal als zodanig ophouden te bestaan. zodra de Lauwerszee is afgesloten. Juliana die uh, pleegde de officiële handeling om, de, om het laatste kesson te laten zakken. En dat gebeurde dan ook op 23 mei. En toen was het erb en werd, werd er geen vloed meer. Koningin Juliana maakte dit belangrijke moment voor de noordelijke provincies van mee. Daarna kwam de koningin naar Zoutkam toe. En... Daar moesten ze dan de vlootschouw afnemen en daar lagen dan de vissers met de, met de vlaggen stok en met de ruggen naar haar toegekeerd. Vooral de watvissers lieten duidelijk blijken dat zij om die dijk niet hadden gevraagd. Men vreest nu dat in de toekomst de hele Waddenzee zal worden ingepolderd. Nou We stonden daar als, als, als schoolkinderen en we werden geacht daar met een vlaagje in de hand te staan. En als de koning aankwam dan met een vlaagje te zwaaien heel vrolijk. Nou, het begon ermee dat een aantal kinderen gewoon thuis werd gehouden omdat de ouders dat absoluut niet wilden. En wij stonden daar met een vlagje en, en, en nou zeker de, de helft of misschien wel meer, die, die gingen gewoon die vlagertje, die vonden volgens verschrikkelijk. In elk geval krijgen ze het nu al moeilijk, hun haven wordt verplaatst en ze zullen met grotere en dus duurdere schepen moeten gaan werken. Voor wie dat niet kan opbrengen, betekent deze dag een afscheid van de zee. Toen had je dus in zaalkamer lege haven, zonder schepen. En dat is, is een heel, heel raar gezicht. Als je ook nog eens de, de, de app en kwijt bent de, en daarna de schepen, dan is het is is is heel raar. Dus in, in heel veel uh, stukjes sloot of pluggeltjes daar, daar sommen nog visjes. Maar op een gegeven moment tu, raakte die uh, zuurstof kwijt en die, die gingen dood. Had je een aantal weken had je een vreselijke, ondraaglijke stank had je op, op, het, op het gebied daar. En dat was allemaal van het rot en de vis. En je bent dan 11, 12 jaar dus je bent, je bent gewoon je speelterrein kwijt. We speelde altijd achter de dijk... Wat je voelde was gewoon de, de, de woede. Over wat, wat, het onlicht wat er was aangedaan. En eh, vooral ook omdat het nog misschien wel twintig jaar heeft geduurd voordat het de toerisme een beetje op gang kwam. Dus daar zat er echt een heel een naar zwaar gat tussen. Rond de afsluiting waren ze ook al bezig met uh, oude vissershuisjes vanuit Zoutkamp naar het Zuiderzeemuseum en in de kuis te, te transporteren. Dus je kreeg ook in het dorp zelf kreeg je hele lelijke gaten. En alle charmante mooie vissershuisjes, ja, die werden weer opgebouwd in, in, in, in Enkelhuizen. In 2008 werden we gebeld. Er was toch een huisje over, die hadden ze nooit opgebouwd. En, en de vraag was heel direct of wij die terug wilden hebben. Nou ja, ik heb gelijk gegeven, ja, dat gaan we doen. En uh, we zijn begonnen met bouwen en uh, over een aantal weken is het huisje klaar. Dus staat hij weer nagenoeg op dezelfde plek als waar hij weggekomen is. Het zou je maar gebeuren dat hij heel dood wordt gesloopt en er wordt niks voor teruggeleverd. Short Moes over de dag dat het vissersdorpje Zoutkamp... zijn broodwinning verloor door de Lauwerszee... die toen door de Dam het Lauwersmeer werd. Deze dag in 1969. Voor dit album staan mensen al de hele week in de rij. Het was gisteren uitverkocht. Daft Punk, Get Lucky, staat erop. Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings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 Thanks nice again. Whoa. Nice again. Punk met Cat Lucky. Het is 7 minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Groot-Brittannië, dames en heren, is in schok. In shock, moet je zeggen, na de brut brute moord gistermiddag op een Britse militair. Het is de eerste islamitische aanslag in Londen sinds 2005, toen een bomaanslag op de metro en een bus het leven eiste aan 56 mensen. Met argusogen wordt er dus nu ook gekeken op welke manier de Britse premier Cameron zich een leider toont. Een leider die in de ogen van zijn eigen achterban steeds minder aanwezig is en steeds minder leider is. Vanessa Lamsveld, onze vrouw in Londen, goedemorgen. goedemorgen. Eerst even naar het nieuws dat bij jullie al langer bekend was, maar hier net via het ANP binnenkomt. Namelijk dat er allerlei uh, aanvallen op moskeeën zouden plaatsvinden... daar op dit moment in Londen. Klopt dat? Ja, nou niet op dit moment. Maar afgelopen nacht uh, zijn in, uh, in Essex is een man met een mes... een moskee binnengelopen. Uh, en die is vervolgens ook door de politie uh, gearresteerd... en heeft daar geen, uh, verder geen... Schade kunnen aanrichten. En er zou ook een uh, moskee in Kent zijn uh, uh, aangevallen. Maar je ziet verder ook uh, gewoon uh, ja wraakacties uh, die op gang zijn gekomen. Gisteravond ook de IDL, de English Defense League. Uh, die zijn de straat, dat is een extreemrechtse club. En die zijn de straat opgetrokken om uh, daar uh, uh, nou ja, herrie te schoppen. En die zijn ook uh, uh, door de politie uh, in toom gehouden. En de Gloucestershire Politie die meldt net ook dat er. Uh, uh, een man is aangeklaagd die via Twitter racistische uh, tweets had gepost... Ja. naar aanleiding van de aanval. Met andere woorden, er is nogal wat maatschappelijke onrust. Zeer goed te verklaren natuurlijk door de gebeurtenissen van gisteren. En dan is het aan de premier altijd de taak om de rust te bewaren. En die premier die lag nou al net onder vuur... omdat met name ook zijn eigen achterban zo langzamerhand vindt... dat hij wel eens wat meer een leiderschap mag tonen. Ja, hoe, hoe doet hij het nu? Want hij is meteen uit Frankrijk teruggekomen, begrijp ik, hè? Ja, precies. Nou, hij was gisteren op bezoek uh, bij uh, François Hollande in Parijs. Uh, nou, ja, hij heeft vrij snel laten weten dat hij vroeg terug zou komen en is uh, gisteravond op het vliegtuig naar Engeland gestapt. Nou, ja, de regering is, uh, is gisteren meteen bijeen gekomen voor een spoedoverleg. En uh, een uur geleden, nu net, zijn ze weer bij elkaar gekomen uh, onder leiding van Cameron zelf... Dus je kunt op dit moment wel zeggen dat hij... Nou in ieder geval tot nu toe snel en accuraat heeft gehandeld op deze crisis. Ja. Er is veel onrust in zijn achtergrond... omdat de, de, de, de, de, de Tories, dus de, de conservatieven... steeds meer zetels verliezen aan de UKIP. Hè? De, ja, de, de, de, de anti de partij Exact. Ja. Ja, klopt. En, uh, nou, gisteren, was er, nee, gisteren was er een peiling en daarin uh, bleek dat uh, de Tories maar twee punten vooruit lopen op, op de UKIP. Nou, ja, de achterban is hier natuurlijk heel erg ontevreden over en uh, wijt, uh, wijt het aan Cameron dat hij niet trouw is aan de idealen waar de partij voor staat. En ja, je ziet gewoon de laatste tijd, nu, nu gaat het natuurlijk allemaal over Woolwich, maar... Um, uh, hiervoor is dat uh, Cameron, uh, domineerde echt de headlines met, uh, uh, toch met zijn eigen partij, die vuil uh, die, die, die naar hem uithaalt en die zo ontevreden is over deze, deze premier. Zijn positie was wankel, in ieder geval tot de dag van gisteren. Ja, absoluut. En uh, nou ja, goed, ik bedoel, het is nu, uh, uh, nu gaat het allemaal over Woolwich en, en, en, en, en uh, nou ja. Ook natuurlijk zal het op een gegeven moment gaan over hoe hij dit oplost. Of het ook goed doet, ja, ik weet niet of hij dat nu al kan zeggen. Misschien dat hij, weet je, er wordt geprezen omdat hij nu accuraat optreedt. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds, ja, dat het toch gewoon heel erg rommelt in die partij. En ja, dat kan hij niet oppoetsen met nu een goed optreden. Goed, positie dus onder vuur. En dat zal nog wel even zo blijven. En het zal ook van niet de laatste keer zijn en dat wij hierover spreken, denk ik zo. Dat neem ik niet aan. Nee, Vanessa vanuit Londen. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, verslaafd, werkloos, ziek en dakloos... veel mensen die ooit in een justitiële jeugdinrichting hebben gezeten... lukt het ook bijna twintig jaar niet om hun leven weer op de rails te krijgen. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. We gaan... Lekker! Het laatste autonieuws. Laat ik maar gewoon even iets pakken. Rijden met de Porsche KMNS. Weet je nog wie erin reed? De gast, voormalig BMW Nederland-baas Arjen de Jong. Dat zou zomaar kunnen. En Carlo en Bas in de studio. We gaan doorvragen. We gaan steggelen, mannen. Zaterdagmiddag, twee uur. De Tros Auto Show. auto. Ja, niet auto. Het is een Audi en auto. Auto vinden wij lelijk. Oké, oké. De Tros Auto Show. Precies. Op Radio 1.